De Maatkok met het NOS-journaal. Kosovo heeft met Amerikaanse hulp 110 leden van de islamitische staat uit Syrië teruggehaald. Vier van de 110 teruggekeerde Kosovaren zijn IS-strijders. Zij zijn direct vastgezet. De rest van de groep bestaat uit vrouwen en kinderen die Kosovo beschouwt als onschuldige slachtoffers. Ze krijgen hulp bij een snelle terugkeer in de maatschappij. Volgens de Amerikaanse ambassade in Pristina geeft Kosovo met de terugkeeractie een belangrijk voorbeeld aan andere landen die nog altijd worstelen met de vraag wat ze aan moeten met uitgereisde IS-gangers. Op verschillende plaatsen in het land hebben vandaag natuurbranden gewoed. Inmiddels is overal het zijn brandmeester gegeven. In Limburg stond onder meer een stuk bos in Belveld in brand. Gisteren ging het daar op exact dezelfde plaats ook al mis. In IJmuiden sneuvelde een stuk duin... en bij het Friese Oranjewoud stond in een natuurgebied veengrond in brand.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 Een Japanner is als eerste blinde zeiler ter wereld... de stille oceaan overgestoken. Hij deed twee maanden over de 14.000 kilometer... en kreeg hulp van een navigator die wel kan zien. De man probeerde het in 2013 ook al eens, maar toen zong zijn boot. Het geld dat hij met zijn reis inzamelde... is onder meer bestemd voor onderzoek naar ziektes... die blindheid veroorzaken. Het weer vanavond is het helder. Het blijft ook nog lang warm. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond de 7 graden. Morgen is het dan opnieuw zonnig. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noorden... tot ruim 24 in het zuiden. En maandag wordt het nog een graadje warmer. Ook na de paasdagen blijft het nog een paar dagen warm weer. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files...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 The past and fate. Bella Uyder, Meghan Trainor en Frenzy, Just Got Paid. Dat is voor mij de eerste tippen van deze week en dan is het leuk om jullie even mee te nemen. Want ik had mij dus een beetje vreselijk vergist. Je hoort natuurlijk Megan Trainer hoor je zingen, onder andere je hoort Ella hoor je zingen. Um, maar ik was een beetje in de war. Ik dacht na Sigala, dat zal dan wel een van, ook een, in ieder geval een van de vrouwen zijn en misschien Frenzy dan.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 En, ehm... Um...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 Dat was wel even leuk om te weten, want ja, Sigala, dat, dus dat, dat is nou het leuke van muziek. Je leert altijd wel wat en je kan je vreselijk vergissen als het gaat om een plaat of een artiest. Dus daarom heb ik zoiets van, ja, weet je, leuk om dat toch eens een keertje onderzocht te hebben. De volgende plaat die ik voor jullie mee heb genomen is van zowel Dave Guetta als van Edward Jackson. Ze hebben beiden hun draai hier aangegeven. En dat is Dirty Sexy Money. Saw you in the moonlight Think you're looking fine, won't you bad It got me good, never turn back I'll make you mine, make you mine, make you mine Coming for the taking Promise you I'm wearing the crown Number one, spin your head around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 Goed, en naar Martin, ik vergeet bijna Martin Gerks, vergeet ik gewoon bijna, oh dat is echt schoon.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 And we come alive, we run the night with strangers Cause in the end I'll yeah. be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 Ja, de smokers En 5 Seconds of Summer met Who Do You Love by the Euro Breakdown? En daarvoor hoorde je Speechless, Irga Zerola en natuurlijk Robin Schilt. Hé, hey, er was wat, uh, wat ophef.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 Hey, genoeg in ieder geval. Uh, wellicht dat ik volgende week weer een gelukskoekje ga opentrekken. Als ze er liggen. En anders ga ik gewoon iedere week ga ik, dan ga ik gewoon een doos kopen iedere week. Maar ik denk dat ik er wel gewoon een kilo per week aankom. Omdat ik me helemaal ziek vreet aan uh, ja, de gelukskoekjes. dan word ik dus een giant. En dan gaan we door naar Ragan Bowman. En dan ja, natuurlijk ook Calvin Harris, Calvin Harris met gelijk namelijk nummer Giant. I on the table. For your own.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 Breaking borders In the dirt under me, yeah. Gonna shake, fold away in the dirt, yeah. Gonna shake, fold away. In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 the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 Ik heb het al een aantal keer gezegd. We hebben vier tips. En de vierde tip is mijn tip geweest vorige week. En dat is mijn eerbetoon uh, aan uh, een van de betere DJ's uh, van, van de afgelopen jaren. Dat is, geweest. En dat is uh, Avicii. En um, dit, is, uh, ja, dit, is mooie, dit, dit is eigenlijk nog mooier... dat ik hem gewoon op nummer één mag hebben. Avicii, Tim Berg, Berling, dankjewel. Dit is jouw erfenis. SOS met Allo Black. De nummer name van de Euro breakdown Avicii haul me in de gaten. Can you hear me, mm